In nog eens drie gemeenten komen nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers. Venraai, Alkmaar en de regio Rotterdam moeten verplicht mensen gaan opvangen. Eerder werden ook Gorkum en Enschede al aangewezen. De staatssecretaris Broekers-Knol kiest de plaatsen uit. Ze hebben er zelf niks over te zeggen en de staatssecretaris begrijpt dat het vervelend is. Het is voor gemeentes een hele moeilijke beslissing om dat te ontvangen van mij, dat het zo is. En het zeker ook voor gemeentes die al heel veel gedaan hebben. Want in Nederland hebben gemeentes al heel veel gedaan. De laatste maanden toen we zagen dat het heel nodig was om extra opvang te hebben. Maar ze kan niet anders, zegt ze. De opvangplekken voor asielzoekers in ons land zitten al een tijd hartstikke vol. Voor het einde van het jaar moeten er nog eens 2.000 bedden bijkomen. Bij een autoongeluk in Hongarije zijn zeven migranten omgekomen. Ze zaten in een auto die een politiecontrole tegenkwam. De bestuurder probeerde weg te komen en botsde tegen een huis. De chauffeur raakte gewond. Hij is opgepakt. De helft van de jonge mensen in ons land zegt dat de coronacrisis ze alleen maar ellende heeft gebracht. Het CBS heeft het vraagt aan jongeren tussen de 12 en de 25. En die zeggen... Dat ze die sociale contacten met vrienden zo misten. Dat ze thuis zitten erg beu waren. Maar ook het feit dat ze niet naar school konden. En eh, het feit dat ze online les moesten volgen, dat werd vaak genoemd. Ja, en het niet kunnen sporten. De andere helft vindt het niet alleen maar negatief. Zo zijn veel jongeren blij dat ze hun tijd zelf kunnen indelen. Omdat ze niet constant overal naartoe hoeven. En ook al mogen we met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken... geknald wordt er wel... Karbiet schieten met melkbussen wordt door het vuurwerkverbod steeds populairder. Deze Karbietbusverkoper heeft het er druk mee, net als vorig jaar. Dat was ongekend, ongekend. He, ik heb ze op mogen sturen. Iedereen wou schieten. He, we hadden geen vuur, wel een vuurwerkverbod, maar geen Karbietverbod. Nou ja. Meneer de Brugge wilt u ze opsturen naar Utrecht, Kanaal naar de Jordaan, Amsterdam. Rotterdam, Den Haag, ik heb ze over naartoe opgestuurd. Ja, mocht je plannen hebben, check dan wel eerst of carbidschieten in jouw gemeente mag. Het weer, er valt regen of motregen, al kan in het noorden de zon er ook nog even doorkomen. Het wordt een graad of 9. Ook morgen is het grijs en druilerig en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam aan de zuidkant. Het ging mis bij Knoop in de Nieuwe Meer en daardoor kom je in een 7 kilometer lange file te staan wanneer je vanuit het oosten onderweg bent naar het westen. Door het ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren, maar hou daar rekening dus met 7 kilometer file en ruim 50 minuten vertraging. Je kunt omrijden, dat kan via de A9 of via de noordkant van de A10. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Sneeuw. Sneeuw, warmte, warmte. kerst. Yes. ZFM, dit is kerst met ZFM. Met men nu, ZFM lunch. Ja, een hele goedemiddag, lieve luisteraars. Het is weer dinsdag, het is twaalf uh, uur geweest. En we hebben afscheid genomen van de vorige drie uh, nou vier. Met zoveel zijn ze? Met z'n viertjes. Met z'n viertjes. Jongens echt, die weer gezelligheid in de lucht gebracht hebben. En uh, wat leuke dingetjes eruit gegooid hebben. Maar de komende twee uurtjes uh, moeten we het weer doen met uh, ondergetekende Jan. En uh, mijn uh, jamante uh, sidekick Lucia aan de andere kant. Oh! Middag. En uh, ja, we beginnen natuurlijk normaal met een, een echte tune die we eigenlijk hebben. Een echte single die we hebben. Maar ik denk voor deze dag gaan we toch anders beginnen. Hè? Wat denk jij? Gaan we beginnen? We gaan beginnen met...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 Faster Please. met dit lied vandaag, nee, onze Davina Michelle. Peepen. Dat is toch het mooiste, het mooiste ja. wat we kunnen hebben. En wat zijn we allemaal trots op onze Max-mensen. Oh. Wat hebben we toch weer genoten afgelopen zondag. Iedereen heeft een puntje van zijn stoel. En uh, wat dat was een heerlijk festijn. Later, later, bovenop de stoel. Ja, bovenop de stoel, onder de stoel. He, hebben nee, we ook nog meegemaakt. dat was weer ja. heel ver weg. Ja, dat was heel ver weg, ja. En wat hadden het gezellig in ons dorp. En uh, we zijn het weer aardig op de kaart gezet. Want uh, we hebben ja, Rabbel toch aardig uh, in Nieuws hebben. Die hebben we gezien, toch? Ja? Ja, die was ja, heel aan ja, ja, het ja, ja. aan beeld. En uh, gewoon veel interviews met mensen. Het oh, is wel gezellig allemaal geweest. En het uh, is eigenlijk een leuke force, uh, voor, uh, voorbode voor volgend jaar. Gaat het worden natuurlijk? Hè? Met uh, september, ja, het wordt, in, uh, toe september gigantisch wordt dat uh, Nog tien maanden, hoor. Zo ja, zeker. En uh, nou, hoeveel kust heeft onze Maxwell gehad? In ieder geval, uh, dit zijn de Duizend en het uh, is alleen dat Cohen. your life, as if it's real, a thousand kisses deep, I'm turning tricks, I'm getting fixed, 2000 uh, Kisses werden bezongen door Leonard Cohen, de man bekend van Suzanne en uh, Halleluja, onder andere natuurlijk. Ja, dat is het hele mooie nummer En uh, het is heel mooi. Dat, uh, ken je dit nummer van hem dus? Deze? Ken je dit nummer? Nee, dit nummer oh, Oké, okay. lekker, dat duurde, ja. ja, duurde lekker slang. lang. Ja, duurde lang. Duurde lang, hè? <laughs> ja, dat moest je bijna wakker maken, zeg. ik. Ja, ja, nee, ja nee, dat, zag dat klopt. Nou, we gaan in ieder geval deze uitzending ook natuurlijk, want kerstmis komt eraan. En het gaan lekkere kerstnummers draaien ook, deze uitzending zo tussendoor. En we hebben nog een weerbericht. En we hebben nog een artiest van de dag heb ik hier meegebracht. Dan ga ik zo eventjes vertellen aan Lucie wie het is. En uh, we hebben wat infootjes, uh, wat misschien van belang zijn voor onze luisteraars. Uh, over kerstmis gesproken. We gaan het eerste kerstnummertje nu maar even opzetten. Ah. One a lot for Christmas Een, een, een, een miljoen seller noemen, dacht ik, hè, Luz, dit. Ja, dat dacht ik ook wel. Ja, ja toch, Mary Carry. En uh, wat al. Allemaal voor Christmas is You. En, uh, nou, we gaan verder op dit programma nog wat andere leuke kerstnummers draaien. die uh, Altijd wel gezellig in deze tijd. Uh, we hebben zometeen een artiest van de dag. Uh, die zullen we naar het komende nummertje doen, uh, Luis. Is Prima. Is Prima, okay. is prima. We Gaan we eerst even een duwtje op zitten. was dit. En uh, zoals beloofde de artiest van de dag, gaan we nu doen. En dat is uh, een, uh, wel een oudje al uh, inmiddels. Ja, de, uh, ze is uh, vandaag 75 geworden. Vandaag dan. 75 geworden. Ja. Ik ja. weet nog uit onze discotijden dat we vroeger de hijgplaten draaien. Ja, dat, ja, ja, ja. Dat is 1969. 1969. En uh, over wie zal we het dan hebben, denken we? Nou, we hebben het over Jane uh, Mallory Birkin. En uh, zij is dus geboren. Uh, Vandaag 75 jaar geleden in 1946. Ze is een Engelse actrice en zangeres die sinds eind jaren 60 in Frankrijk woont. En in Nederland en Vlaanderen is zij vooral bekend door dat duet met haar toenmalige partner. Serge en het nummer heet Je Tam Monoplie. Birkin is de dochter van luitenant de zee David Birkin en actrice Cam Judy Campbell. Haar broer is regisseur en scenario schrijver Andrew Birkin. In 1965 trouwde Birkin met John Barry... de componist die de muziek schreef bij onder andere de James Bond-films. De twee scheiden in, uh, in 1968, dus lang heeft het natuurlijk niet geduurd. In 1966 verwierf ze redelijke bekendheid met haar rol als naaktmodel... in Antonioni's controversiële film De Blow-Up... Nou weet ik waarom je het mij laat lezen, Jan. Jij Goed, vindt dat leuk. slim, hè? Ja. In 1968 ontmoette Birkin tijdens haar verblijf in Frankrijk de Franse popster Serge Gainsbourg. Ze trouwden al snel. In 1969 namen ze een tweede versie van het door Gainsbourg geschreven erotische Frans-talige nummer Je Monoplu op. Ja, mooi, hè? Ja, je werd helemaal... Zullen die gaan draaien? Vind je het leuk? Ja, doe maar. Ja, en ja. dan gaan we daar nou nog een stukje verder, want we hebben twee nummers naar meegenomen. Dus uh, eerst, Je t'aime Monoplu. Hier is hij. En wie uh, kent hem niet uh, uit die jaren? De jaren van artiest van de dag, Jane in en uh, samen met Jesse Kandysboerig was dit. En uh, we hadden het net zo even over met elkaar... dat uh, in bepaalde discotheken en radiocenters werd het nummer gewoon niet gedraaid in die jaren. En ja, uh, hoe de tijden dus eigenlijk wel veranderd zijn. Weet je dat ook... Uh, uh, de single uh, was eigenlijk... Uh, de eerste versie van, deze, van dit nummer... was eerder opgenomen met uh, Brigitte Bardot. Ja. Maar die vond de opname achteraf te gewaagd om uit te brengen... Dus hij niet, uh, van, niet De was controversieel door zijn expliciet seksuele aard. Hoe ja. erbij? De tekst van het nummer werd ondersteund door gekreun en geheig. En sommige radiostations weigerden hem dan ook te draaien. Toch werd het de nummer, e nummer één grote hit in verschillende Europese landen. Ja, Hierna volgt al goud album van Jane Birkin. En haar uh, toenmalige partner in het begin van de jaren 70 richtte Weken uh, zich voornamelijk op haar filmcarrière, onder meer als lesbische geliefde, dan dan wel weer met Brigitte Bardot in Don Juan 73 van Roger Vadim. Dat was niet uh, gewaagd voor Bardot. Nou ja, er was Roger Vadim bij. Dat ja. Uh, Oké. Okay. Vadim, okay. die was ook zo'n uh, zo'n. Uh... Juist. Oké. Okay. Um, ja, ze heeft natuurlijk nog meer uh, nummers gemaakt. We hebben vandaag twee nummers meegenomen vanuit wat we net draaiden. En het volgende nummer is van een hele toepasselijke titel. Dat heet namelijk Max. Oh ja, Max. Go to the Max. Max. Toevastelijk deze naam. Uh, Luis, we gaan even kijken. Ik heb hier wel een leuke mededeling misschien. Dat heeft te maken met goede doelen. De tweede goede doelenactie is van start gegaan. Namelijk, de Rotary Club Zandvoort heeft naast de naaste kerstboomactie... in de Zandvoortse krant nog een actie bedacht om alleenstaande ouderen en gezinnen die het goed kunnen gebruiken een kerstpakket met financiële bijdrage te kunnen geven. Dit doen zij in samenwerking met de Sint Agatha, Diokonie en het sociaal wijkteam Zondvoort. Bij verschillende horecazaken in het centrum, waaronder Nobeltree, Kroncafé eh, Kron XL, restaurant Andrea Rebel, Lunchbreak en Café Mio... ...staat een kartonnen kerstboompje op tafel, voorzien van een QR-code met uitleg over dit goede doel. Ook de bloemenzaken Vera en Bluis in de Halterstraat... en het Zandvoortmuseum en Zandvoortoptiek doen mee. En in Winkelcentrum Noord hebben Kapperszaak, Mayofema, het winkeltje en bloemhuis Bluis een kerstboompje neergezet. Heel leuk initiatief. En we hopen dat nog meer ondernemers mee willen doen aan deze actie. Want zo kunnen we iets doen voor de Zandvoorders... die het goed kunnen gebruiken tijdens de kerstdagen 2021. Al dus Carina Vera namens Rotary. Uh, dit is heel erg toe te juichen. The heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh, yeah, I want it all. Let stick on my guitar Ooh, fill up the engine. We can drive real far, go dancing underneath the stars. Oh, yeah, I want it all. Mm, got me feeling like. Hoe heet deze? Dat was Ed Sheer, nee. Het Ed, zie je wel? Ja. ja moest even bij zeggen voor je. Ja. Nee, je herkende nee. hem wel, maar je wist het even niet. Nee? Ik herkende zijn stem, maar kwam niet oh. op zijn naam. Hey, we hebben natuurlijk heel veel internationale kersthits zijn, maar we hebben natuurlijk ook, ook Nederlandse zangers die ook, uh, leuke kerstmuziek gemaakt hebben. André Hazes, he, die heeft wel veel mooie kerstmuziek gemaakt. Dat weet ja, je wel. Ja, ja, ja. Zo er eentje van draaien. Hey? Oké. Okay. Zijn alle straten van de sneeuw die net vers is gevallen? Een sneeuwbord wordt gemat en een sleeglijf van een helling af. Iedereen heeft lang gewacht op een witte kerst. 재미있 hurting Deze man, was een lekkere mooie muziek uh, en nagelaten, toch, hè, Luz? En ja, uh, ook ben... uh, de deed even. Uh, deze zanger was uh, heerlijk om aan te horen altijd. En uh, lekkere muziek. We gaan uh, iets... Uh... Heb jij nog wat te melden, dus? Ja, ik heb zeker wat nou, te ja, melden. Want er was net, werd net vragen gesteld van... Goh, vanaf uh, wanneer krijg ik mijn boosterprik? Nou, ik heb het gevonden. Alle zestigers kunnen nu een afspraak maken voor een boosterprik... tegen het coronavirus. Mensen die dus geboren zijn in 1960 en 1961... kunnen vanaf dinsdag online een prikafspraak maken. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Van de mensen die in 1961 zijn geboren is een heel klein deel zelfs nog in de 50... omdat die in de komende weken tot aan januari nog jarig worden. In principe zijn 60 minners vanaf januari aan de beurt voor een prik... Uh, wel is het zo dat mensen die liever telefonisch dan online een afspraak maken... dat hun moeten wachten tot de uitnodigingsbrief in huis is. Wie een boosterprik wil krijgen moet minstens een half jaar eerder zijn... of haar laatste vaccinatie hebben gehad. Wie daarna alsnog besmet is geraakt met het virus... moet vanaf dat moment een half jaar wachten tot de boosterprik gezet mag worden. Coronaminister Hugo de Jonge kondigde maandag aan... dat hij de boostercampagne nog verder wil versnellen... om de opkomst van het variant tegen te gaan. Nederland begon vergeleken met de rest van Europa... erg laat met boosteren... en de campagne kwam ook maar traag op stoom. De minister kondigde eerder ook al aan, een versnelling aan... maar waar, waarmee er van de we deze week... zo'n 700.000 prikken per week moeten worden gezet. En met dat tempo zou in maart... Iedereen aan de beurt zijn geweest. Nou, het is een mooi streven. Ja, wat ik het niet begrijp. 1960, 1961. Ja. Oké, okay. maar die mensen dan 1953, 54, 1955. Wanneer komen die dan? Zijn die niet al geweest dan? Ja, ik heb nog niks gehoord. Geen, dan ik ben geen zijn. jonge god, ik ben in 1954, maar. Zo hier Nou ja, dan zou ik ja. gewoon even bellen. Ik zou gewoon dan even Ja, maar dan kom je toch niet tussen. Maar het is, het is uh, onduidelijkheid. Misschien is uh, onduidelijkheid je gewoon jou erover. vergeten. En, uh, ja, misschien wel. Maar het is omgeweten. Ik had de indruk dat er toch de ouderen in ieder geval eerder zouden gaan. Maar ik heb. Ja, ja. Nou, misschien. Nou, we gaan het even opzoeken zo. Oké? Okay? Ja, dus we zoeken okay. het op. Dit. En uh, nog een ander lekker oud nummertje, de hollies. Maar ma papa, papa, mag ik wat vragen? Het is toch vandaag gewoon vrijdag? Gaan we nog naar mevrouw Van Dijk? dat moet ik even toelichten. En zoontje en ik gaan al jaren, elke vrijdagmiddag, even naar mevrouw Van Dijk. En mevrouw Van Dijk, dat is een oude vriendin van mijn moeder. Nou vriendin, ze deelden een kamer in het verpleeghuis. Dat was een gewoon verpleeghuis, dus niet zo'n verpleeghuis als in Leeuwarden. Zo van, goeiemorgen mevrouw De Vries. <laughs> ik zeg, goeiemorgen mevrouw De Vries. Dat bord gaat leeg, God. dat is niet zielig, dat is ze zo vergeten. Dus elke vrijdag kwam ik bij mijn moeder en dan sprak ik ook mevrouw Van Dijk. En op een dag is mijn moeder overleden, dus kwam ik ook niet meer bij mevrouw Van Dijk. Zo simpel is het. En dat vond ik jammer, want ik vond het altijd leuk om met haar te praten. Ik vind het trouwens überhaupt leuker om te praten met oudere mensen dan met jongere mensen. Jongere mensen, die weet ik niet, als je daarmee in de kroeg zit, je zit altijd over je schouder te kijken of er een leuker iemand binnenkomt. Tenminste. In mijn geval. En, uh... Ja, maar we, oudere mensen die, die hebben alle tijd en die, en die hebben een lege agenda en die hoeven niet weg. De kinderen denken er wel eens anders over, maar weet je, die, die, die jonge mensen hebben ook van die rare taal. Laat zij een klein gozertje tegen mij. Weet jij dat ik niet meer weet wie ik ben zonder e-mail? Mevrouw <lacht> Van Dijk zei nooit e-mail, die zegt nog ouderwets e-mail. Hey, weet je, het <lacht> geweldig. Mevrouw vrouw Van Eyck die ken ik al zo lang en ze kent mij ook al heel lang. Zij, ze was de vrouw van dokter Van Eyck. Je had bij ons dorp had je twee dokters. Je had een katholieke dokter en je had een, een, een de rode dokter. En de rode dokter was dokter Van Eyck. Dokter Van Dijk deed, deed veel voor het dorp. En zijn vrouw ook. regelt dat er een schouwburg kwam, maar dat er ook een schouwburg bleef. En dat er goede sportvereniging kwam en dat, dat, dat het hele dorp iets te doen had. Geweldige vrouw. Ik zei dat u hield heel erg van mensen, he, mevrouw Van Dijk Ze zei, nou dat viel wel mee. Ik had vooral een hekel aan de patiënten van mijn man. Ik ze zei, ja, dat grindritme kon ik niet zo goed tegen. Ik zeg het wat? Het grindritme. Ik zeg, hoe bedoelt u dat? Ze, ze nou, dan gaan ze naar de wachtkamer van mijn man en dan hoorde ik ze altijd zo langsknerpen, weet je wel, zo. En dan hadden ze dat briefje dat ze niet hoefden te werken en jawel hoor, daar ging het zo. En, en dat was dan natuurlijk nog in de, in de, in de jaren vijftig, dan kwam iemand bij de dokter met lichamelijke klachten. Tegenwoordig mag je ook met je, met je geestelijke gezeik naar de dokter. Dokter, het is zo stil in mijn hoofd, weet je? dat is het geneuzel. Dokter, mag ik op faalangstcursus, <totstuk> en als ik niet durf, weet je, dat gedoe. <totstuk> nou. en mevrouw Van Dijk is leuk. Mevrouw van Dijk is... Het leuke vind ik ook aan, dat, dat als je met haar praat, dat je rustig met haar uit kan praten. Je hoeft nooit bang te zijn dat er mobiele telefoon afgaat. Daar word ik ook zo nerveus van, tegenwoordig iedereen met zijn mobiele telefoon. Mevrouw Van Dijk is de enige in dat huis zonder mobiele telefoon. Al die andere bejaarden hebben een mobiele telefoon, zonder dat ze het zelf weten. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat kan ik even uitleggen. Zo'n verpleeghuis, dat is een, een, een heel treurig einde van je leven. Dan heb je eigenlijk alleen een bed en een weekendtas. Hè? Dat is ook raar, want je zit er zeven dagen per week, maar dat noemen ze zo, een weekendtas. En als je een keer jeuk hebt, dan, dan heb je geen plek meer dat je even, even lekker kan krabben zonder dat iemand het ziet. Hè? Dus dan moet je altijd achter de planten. Hè? Of even in de linnenkamer, zou ik maar zeggen, of de wezemkast. En hoe ouder je wordt, hoe meer jeuk, toch? Dus die oudjes die zijn de hele dag, zoek als ze even willen grutten. Ja? Dus die verpleging wordt er gek van. Af en toe de hele afdeling leeg, staan ze allemaal ergens ja, te gutten. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben al die oudjes een GSM in hun tas gedaan. En ze gaan er weer meneer de Jong gezocht worden. Zoek zoeken ze het nummer van meneer de Jong. Tikken ze in, dan hoor je achter de planten. Prr, prr. <lacht> meneer de Jong, we weten waar u bent. Kom maar tevoorschijn. We gaan aan tafel. Ik ben al begonnen. Weet je, geweldig. En dat is voor de oudjes die niet naar buiten mogen. De oudjes die wel naar buiten mogen, hebben zo'n veel mooier systeem. Dan hebben ze dat zogenaamde GPS-systeem. Een Global Positioning System. Luie juppen weten wat ik bedoel. Mensen die hebben dat in de auto tegenwoordig. Dan weet de satelliet waar je zit. Dan tik je het adres in en dan zegt je dashboard, uh, hier naar links, rechts, links, rechts of zoiets. Dat je een beetje duurder systeem hebt, dan zegt een lekker wijf, ga hier naar links joh. Weet je, is net wat duurder. <lacht> ik heb zelf een tweedehands Duits systeem. Rechts! <lacht> links! Weet je dat net al. En die oudjes, die oudjes hebben dus allemaal een chip in hun jas. En de portier heeft een groot scherm voor zich. En die weet dan precies waar iedereen loopt. Fantastisch, denk. En ze was ook wel eens paniek, want op een gegeven moment kan je... Mevrouw Velling, gaat bij de spoorbaan. Moet er iemand naartoe? Nee. Laat maar even snuffelen, hè? Heeft toch nooit bezoek. Weet je, dat, dat, dat soort... Wat uh... oh. Oké, okay, heeft wel bezoek. Um, ja. Maar mevrouw Van Dijk is dus prachtig. En ik merkte na de dood van mijn moeder dat ik nooit meer bij haar kwam. En ik dacht, weet je wat ik doe? Op een dag? Ik ga gewoon naar haar toe. Het was een vrijdag. Ik denk, ik ga gewoon naar haar toe. Ik heb een bloemetje gekocht. Bloemetje. Ik kom naar aanlopen bij het verpleeghuis. En ik zie die portier schrikken van, Och, jezus, van het hek is in de war." <lacht> en hij deed het raam open en zei, meneer Van Dijk, uw moeder leeft niet meer. <lacht> en ik heb nog nooit iemand zo blij zien kijken. Die mevrouw Van Dijk. Geweldig. Ik is ook meer iemand blij als je me ziet, dus daarom ga ik wel al elke week terug. Ik ben hier voor mezelf dan voor haar. Nee, ik, ik woon al honderd jaar met dezelfde vrouw en dezelfde kinderen. Er nou, wordt op mij niet eens meer gereageerd als ik thuis kom. Ik ben een soort baan. Ja. Uh, mijn kinderen die, die, die puberen uit al hun poren in, zou ik maar zeggen. Weet je wel, die, hangen, die hangen in de ambulance stand op de bank. Onder een Tina of onder een Donald Duck. En dan kom ik thuis, ik ben een van de laatste blije Nederlanders. Hallo, ik ben thuis. Ja, moet jij weten? Nou, dat is alweer uh, ja. kort samengevat. Maar als je met, met, met mevrouw van Dijk praat, is het ook zo leuk. Het maakt wel af en toe een beetje die andere oudjes in de bar. Dan moest ik laatst wel om lachen doen. Toen zei er eentje van, hé, hé, hé, jij daar. Hé, hey, met die bril op. Hé, hey, bolle. Ja, van haar kon ik het hebben, want ik had het zelf geschreven. Hé, <lacht> hey, jij, jij, jij hoort toch niet bij mevrouw van Dijk. Ik zei, nee. Jij bent er toch een van van het hek. Ik zei, ja. Waarom ga jij dan bij mevrouw Van Dijk zitten? Ik snap om jou een beetje verder in de war te brengen. <laughs> ja, ze scherp zeg ik altijd, hè? Ja, het was weer geweldig. Het is ook een heerlijke conferentie En Luus vindt hem geweldig, geloof ik. we ja, blijft lachen heen. natuurlijk. We gaan af, op het eind van de eerste uur... een klein stukje Brian Adams gaan we draaien. En dan de tweede uur gaat Luz uh, ons op de hoogte brengen... van alle booster... Uh, pirikelen. pirikelen, Dus uh, wij zullen uh, zeggen tot uh, na de klok. Tot straks. We waited on.